Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van Nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemorgen. De groep achter de grote hack bij Odido gaat door. Ook vandaag hebben ze een groot aantal persoonlijke gegevens... van klanten online gezet. Hackers willen los geld van Odido, maar de provider weigert te betalen... en dus staan honderdduizenden klantgegevens inmiddels op het internet. En Die hackers die zeggen ook wachtwoorden te hebben. Odido ontkent dat. Toch zegt deze cyberexpert tegen ons... dat het beter is om even je wachtwoord aan te passen. En dat niet alleen. Mijn advies is daarnaast ook om een soort van wachtwoordmanager te gebruiken. Dus niet voor elk platform hetzelfde wachtwoord te gebruiken, want anders kunnen ze die ook weer hergebruiken uit een oude hack. En uh, ja, eigenlijk het standaard verhaal, de two-factor authenticatie uh, erop zetten. En via de website Have I Been Pwned kun je zelf veilig checken of jouw gegevens erbij zitten. Onderzoek in Utrecht, daar is in de gracht een overleden persoon gevonden. Dat gebeurde vanmorgen, meldt RTV Utrecht. Wat er is gebeurd is niet bekend, ook is nog niet duidelijk om wie het gaat. In Amerika is Hillary Clinton gisteravond verhoord over haar banden met zedecrimineel Jeffrey Epstein. Zes uur lang werd ze ondervraagd en zij herhaalde dat ze Epstein nooit heeft ontmoet. I don't know how many times I had to say, I did not know Jeffrey Epstein. I never. Vandaag is haar man Bill Clinton aan de beurt. Hij kende Epstein wel, want er gaan foto's van hen samen rond. En films en series als Harry Potter en Game of Thrones... komen toch niet naar Netflix. De streamingsdienst heeft, of neemt filmstudio Warner Bros namelijk toch niet over. Netflix trekt zich terug. Het bot van concurrent Paramount was namelijk wat hoger. Zij willen 111 miljard dollar betalen voor Warner Bros. Weer nog van plaza. nu nog droog, wat zon. Vanmiddag weer bewolking, kan het ook gaan regenen. 12 tot 18 graden, morgen een grijze dag, ook wat frisser. File op de A12 naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens. Twee kilometer file en je vertraging is daar 13 minuten. Vanavond vanaf 6 uur maak je kans op Q-Live-tickets... voor Pommelien Thijs, check qmusic.nl of de app en ga naar haar concert. Back in music and I just might. Goedemorgen 9 over 9 op vrijdag de 27e van februari. Je luistert naar show 1591 seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kaimerk. Goedemorgen. Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Happy Friday. Ja, is het wel zo'n happy friday voor alle klantjes van uh, Odido? Het is echt het uh, verhaal deze ochtend. Danny, terwijl wij hier zitten, wordt de tweede badge gelegd ja. over het uh, dark web. Klopt ja. inderdaad, die groep achter die grote hek uh, bij Odido... heeft uh, vanmorgen zeg maar voor de tweede keer ja, een aantal uh, persoonlijke gegevens van klanten online gezet. Ja, Nou uh, is er een website waarbij je kan uh, checken of je onder de slachtoffers zit... Uh, er komen veel uh, vragen over binnen. Want heel veel mensen die missen het adres van die website. Waar onder andere uh, Edwin ook bij zit. Even kijken. Edwin heeft een vraag. Kijken of hij bereikbaar is. Of niet me opneemt. Ja, kan ook nog. Edwin! Edwin! Met uh, Matty en Kai van Key Music. Hallo! Hey! Hey! hey. Edwin, we zien een vraag van jou in onze berichtenbox. Ja, klopt. Wat is jouw vraag? Nou, over Odido. Maar ik ontcheck de website, WO zonder O, weet ik het allemaal. <laughs> ja, ja. Ja, nou, Dan gaat geen, uh, geen, geen normaal in Nederland uitkomen. Maar nee. wellicht is het handig om dat gewoon op die website van jullie uh, uh, te plaatsen. Oh. Uh, die, de link, zeg maar, van uh, u kunt hier, bla bla bla. En we krijgen heel veel bezoekers op je website. Want iedereen wil natuurlijk weten, oh, die bij Odido zit, is mijn data gelekt of niet? Edwin, ben je zelf uh, bij Odido? Ja. En, en weet je al of je erbij zit? Nee, natuurlijk niet. Want ik weet niet of een O zonder oog of met een Ja, of een zonder oog. ja precies. Zullen we dat voor je checken? Ja, graag. Geef je heel even aan de redactie en dan kom je daarna bij ons terug. Want anders wordt heel Nederland je mailadres. Oké. Okay wel wel ook een, we maken er nu een soort van gameshow van maar het is natuurlijk wel ernstig ja nee dat is het ook maar ja gebeurt maar ja goed we gaan trouwens naar uh, www.haveibeenpooned.com zonder o Have I been pwned. p w n e hey. hey Edwin welkom hey. Terug. <laughs> jouw e-mailadres wordt as we speak ingevoerd in de tool die kan zien of jouw gegevens op het dark web staan ja Vind je dat zo spannend? Ja, ja, ja. En heb je een vermoeden? Heb je al vreemde berichten gekregen? Gekke telefoontjes? Ja, dat wel. Gekke telefoontjes, 085 nummers. Oei. Oh, Oké, okay. en gekke telefoontjes. Beste Edwin. Ja. Ben jij klant geweest bij muziekdienst Deezer? Ja. Dan zit jij erbij. Edwin. Ja. ja, absoluut. Uh, eind, eind 2022 zijn hier ook helemaal de moeder gehackt. En uh, jouw mailadresje en uh, je gegevens is daar ook bij buit gemaakt, Edwin. Maar dus nog niet bij Odido. Dat nog niet. Daar zit je niet ah. bij. Ah, de uh, misschien de volgende badge. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. <laughs> ja. Uh, wat hebben ze dan allemaal voor, van je, je geboortedatum, je mailadres... of je een man of een vrouw bent, uh, je locaties, je IP-adres... Uh, welke talen je allemaal spreekt en al je usernames... Oké. Okay, uh, lekker, lekker handig weer, hè? Ja, nee, ik ja, ja, kan ja, er niets aan doen, ja. Ja, uh, ja, nee, ja. Uh, ja. Dan weet je het in ieder lang, geval. La, lang leven het internet. Ja, lang leven het internet. Wij willen ook ja. nog, uh, zeg maar, om uh, de hek compleet te maken. Wat is jouw favoriete kleur? Mijn favoriete kleur, is rood? Wat? Rood, dat weet nu, Nederland dat nu ook. Altijd oppas ja. met je gegevens, Nee, Dat maakt toch niet uit? Nee, nee, maar je weet het nooit. Uh, fijne dag! Yo, Hoi. misschien was toch geel. van Buren bij K Music en uh, Larger Than Life. Hey, je moet me nog heel even bijpraten over wat er nou gebeurd is bij uh, Vier op een Rij. <laughs> Want er werd met mij gespeeld, dus ik stond namelijk uh, op de gang. En ik kwam terug en ik zag uh, de tranen in jouw ogen staan van het lachen. Maar ik, ik heb gewoon niet gehoord wat er gebeurd is namelijk. Nee, dat begrijp ik, ja. ja dat kan ik wel even uitleggen. Ja, we speelden namelijk met, uh, met John. John speelde mee met Vier op een Rij. ja. Yeah. En ja, waar, het eigenlijk, waar het eigenlijk begon, is dat John mij verkeerd uh, begreep. En dat kan ik begrijpen, want ik praat met momenten best een beetje gebrekkig. Daar, daar ben ik me van bewust. Maar we kwamen bij het allerlaatste woord. Uh -huh. En John verstond iets totaal anders. Uh, la, uh, laten we even luisteren: Padel. Zangeres? Padel. Was het woord, John? Padel? Padel. Oh, Padel. Ja. Tennis. Goed zo. Ja, maar ik begrijp het John, ik heb ook alle albums van Padel. <lacht> Ja, dit snap ik zo goed. Je zit ja. namelijk vol spanning aan de telefoon te luisteren. Ja, ja, ja precies. Ja. Dat gebeurt gewoon wel eens. Hey, ja. dat, dat is absoluut waar. Is absoluut waar. Dus, dus, nou ja, maar, maar hier ging het op zich nog redelijk goed. Want ik dacht, oké, okay, ja. we hebben dit gehad. En nu was het wachten tot jij terugkwam. En dan jouw antwoorden geven. Nou, prima. Maar toen kwam ik na de muziek kwam ik weer in gesprek met John. En ja. ik vroeg hem nog even, Goh, wat vond je van de woorden? Ja. Ja, en daar werd het eigenlijk, ja, ging het eigenlijk van kwaad naar erger. Ja, ik had met de knoflook misschien iets anders kunnen zeggen, maar de rest ben ik eigenlijk best wel overtuigd van. Interessant, interessant, Wat had je bij knoflook dan misschien nog meer kunnen zeggen? Ja, je kunt zeggen van geur of padel of ja. Of, vader, zei ik. ik bedoel, bedoel vampier. Ja, ja je, bedoel, je had bij Knoffel ook nog zo'n rest kunnen zeggen. Ik ja, okay. <tie> ja, ik snap het wel. Want dan ligt het gewoon een beetje van de rails. Ach, ja, arme John. Ja, het ligt van de rails. Ja, en inderdaad, arme John, dat voel ik nu ook zo'n beetje. Maar ja. ik heb dan ook het nadeel als ik eenmaal van de rails ga. Ik blijf er ook in hangen. Dat speelt in mijn hoofd me af. Maar dat word ik ook niet uit de lach geraakt. Maar ik voel het super met John. Ja, Sean was een hele leuke. Ja, uh, Sean was top. Ja, goed. Uh, maandag een uh, nieuwe kans op uh, 2500 euro. Ja, daar kan ik nu uh, maar één artiest draaien, natuurlijk. Waar denk je aan uh, bij Patel? There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.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 Hey, welkom, nou kom erbij. We hebben nu echt iedereen volgens mij, deze week in de top 40, namelijk vijf nieuwe binnenkomers. Ik stel ze vanmiddag allemaal aan je voor. Tussen twee en zes in een nieuwe top 40. De top 40. Autotaalglas is partner van de top 40. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone.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 Hubo helpt. Het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deels die je moet hebben. Zoals alle oral tandpasta 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag en nog zo'n hebben, hebben, hebben deal bij kruidvat. Nu alle Always discreet 3 plus 2 gratis. Een ongeluk zit in een klein broek, uh, uh, hoekje. Dus ja, op naar. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is half tien. Goedemorgen. file op de A12 naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer en 9 minuten vertraging. En de A59 richting Os. 3 kilometer file, daar 7 minuutjes. Het is er nu nog droog met wat zon. Vanmiddag meer bewolking, dan kan het ook gaan regenen. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen is een grijze dag en dan is het ook wat frisser. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, Goedemorgen, de drie tieners uit Brabant, die werden vermist... zijn weer gevonden, dat meldt de politie. Sinds woensdagavond werd er naar de jongen van 14... en de twee meisjes van 13 gezocht. Ze waren voor het laatst gezien in Sleeuwijk, in Brabant. Daar waren ze weggelopen. Waar ze al die tijd om hebben gezeten, dat is niet bekend. Het gaat in ieder geval goed met ze. Al de hele ochtend gaat het opnieuw over Odido. De groep achter die grote hek bij die provider... heeft vanmorgen opnieuw gegevens van klanten online gezet. Hackers doen dat omdat Odido geen losgeld wil betalen. Ja, dat Odido dat niet doet, dat begrijpen veel mensen dan ook wel weer. Horen we hard van Nederland? Als je dat gaat geven, dan is het de volgende keer nog erger. Je kan het portemonnee wat trekken, maar het kan ook zijn... dat ze daarna alsnog die data gaan, uh, gaan verkopen, dus dat weet je niet. Op de website Haveibeenpound.com kun je zien of jouw gegevens ook online staan. Ja, We zeggen het al voor de tiende keer, maar Pound is dan zonder O. Dan naar Utrecht. Daar worden inderdaad geen boetes meer gegeven... aan mensen die buitenslapen. slapen. Daar ging het gisteren al over. En de Utrechtse gemeenteraad heeft er gisteravond definitief... een streep doorheen gezet. Buitenslapen was verboden. Maar een boete zou juist alleen maar voor meer problemen zorgen. Ja, dat is toch ook geen rocket science. Nee. Die mensen liggen niet voor niks buiten. Nee, dat is ja. zeker waar. En Even stom gezegd van een kale kip kan je niet plukken, jongens. Dat zorgt natuurlijk voor alleen maar meer ellende. Ja. Ja. Kinderen gaan weer wat vaker buiten spelen, blijkt uit nieuw onderzoek. Gemiddeld komt een kind nu bijna acht uur per week buiten. Dat is een half uur meer dan twee jaar geleden. Vooral kinderen op het platteland gaan vaak buiten spelen. In grote steden gebeurt het juist een stuk minder. Spelen jouw kinderen vaak buiten, in de tuin bijvoorbeeld? Ja, ja Guus die vindt dat erg leuk om buiten te spelen. Ja, Dus die is zeker nu het weer wat mooier weer is en zo. En ook op de, op de uh, BSO of gewoon op school. Ja. wordt veel buiten gespeeld. En sturen ze, je ze bewust naar buiten? Nee, dat doet hij ook wel zelf. Oh, ja. Hij wil ook zelf naar buiten. Even fietsen of even wat anders doen. En uh, hij is ook uh, wel iemand die om een duur zegt... Dan zeg ik... Zullen we nog even één aflevering kijken van? Want dan zitten we gezellig te kijken. En dan zegt hij, nee, hij gaat nu uit. En dan pakt hij de afstandsbediening en hij... Wow. En dan zegt hij, ik wil nu even alleen spelen. Uh. Dus uh. even, uh. even uh. alleen? is hij ook vaak. Mij beu, denk ik even. <laughs> dus Ik wil even alleen spelen. Oh, wat heerlijk nou, zeg. Dat is ook hartstikke goed. beeldig kind. Nou, ja, ga dat allemaal doen. Ja, ik ben benieuwd hoe lang het nog duurt. Uh. Ja, stel je even voor, je buurman hangt 25 camera's op... waarvan de meeste jouw terrein filmen. Het gebeurde een vrouw vlakbij Utrecht. AD schrijft erover, een opmerkelijke burenruzie. De vrouw des zegt dat ze op haar terrein wordt gefilmd... maar ook wordt afgeluisterd. Nou, volgens die buurman is er niks aan de hand. en houdt hij vooral zijn eigen monumentale muur in de gaten... met al die camera's. De vrouw is naar de rechter gestapt en daar is nog niks uitgekomen. Maar intussen heeft ze wel uh, als reactie zelf ook camera's opgehangen. Maar dan weer gericht op de tuin van de buurman. Ja, vanmiddag presenteert hij gewoon weer de top 40. Music, Mattie en Olivia Dean, hoor je naar Elton John? Dit is Cold Heart. music and a man I need. Tien over half tien, vrijdagochtend. Kai op de plek van uh, Marieke Danny op de plek van uh, Anne-Marie. Goedemorgen. De enorme mannenochtend uh, deze ochtend. Uh, alle drie sporten wij ook, uh, jongens. Ja, klopt. Uh, Kai, je bent vanochtend weer geweest? Ik ben vanmorgen weer geweest. Om een uurtje ja, vijf. Ja, ja, was ik om vijf uur. Dan heb ik even, uh, toch uh, een klein half uurtje nog gesport. Nu had uh, Danny uh, vanochtend uh, tijdens dat jij muziek hoorde op de radio een, uh, een vraag. Ja, dat mondde uit in een uh, discussie voordat we dit uh, gaan laten horen. Uh, creatine, dat is een uh, soort sportpoeder. En uh, dat verhoogt de kans op de groei van spiermassa. Dus uh, dan hoor je eigenlijk eerder, ga je richting Hercules. Ja, even dus maar. was uit je shirt. Ja. En daar had Danny een vraag over. Want uh, Danny, die vindt dat het allemaal wel wat sneller kan. Gebruikt hier iemand creatine? Ja, ik. Drink je dan heel veel water ook? Nee. Dat moet toch eigenlijk wel? Waarom? Ja, ze zeggen dat je anders hoofdfijn krijgt en zo. Gelul, ik vond super. Word je er kaal van? Kaal? Ja, dat gaat helemaal online rond, dat het, dat het kaal... Word je ka Ik hoop het toch niet? Nee, dat Hoe lang gebruik je het al? Drie maanden of zo. Mm. Nee, je wordt er niet kaal van. Nou, dat heb ik ook gehoord, ja. Dat gaat helemaal fijn. Nou, ik gebruik het al En ik En vanmorgen trok ik zo vier haren eruit. Ik denk, het zal toch niet? Heb je het al? Nee, heb je het. Nee, joh. Je wordt niet kaal van creatine. Nee, volgens mij moet je het innemen met een hoop water. Maar, uh... Ja, je moet de hele dag water blijven drinken. Ja, maar ik doe het gewoon droog. En dan uh, hang ik mijn bek onder de kraan en dan <lacht> <lacht> uh... Die drinkt echt nooit een glas water. <lacht> je moet echt wel wat meer water drinken, toch, als je creatine neemt. Waarom? Ja, Anders krijg je, krijg je allemaal rare bijwerkingen. ik nee, voel me super wel. Ja, dan zou ik me toch zorgen gaan maken, want dat hoort niet. <lacht> <lacht> <lacht> Hoezo? Het schrik gewoon naar poeder door. <lacht> dat <hoort> niet. <lacht> gewoon poeder door. Ja. <lacht> gewoon naar poeder te kauwen. Ja. ja, dat was een gesprek eerder deze ochtend. Ja. De vraag is, wie kan er binnenkort niet meer de deur door in? Ja, Je hebt de meeste creatine op. Ja, of wie is het eerst kaal? Maar dit is toch een misverstand. Hoe kom je nou bij de mensen kaal worden van creatine? Denk. Ja, dat had ik dan weer ergens gelezen. Ja, maar, ja, er, maar je moet gelezen. niet veel googelen Danny. Ja, ik ben journalist, dan kom op. Je ja, kan niet alles eigenlijk gelezen, maar voor waarheid aannemen. Fact nee. check. Fact nee. straight. Ja, absoluut. Um, ondertussen is er een doodenge foto van mij verschenen <lacht> <van mij lacht> op het uh, internet. Ja, echt doodeng. Ja, ik, weet niet wat dit, ik weet niet welke redacteur dit heeft gemaakt. Ja, maar dit is van, uh, dit is van Denksport Bekend van de puzzelboekjes. Ja. En er, er, ja, het heet een beeldpuzzel. Zo noemen ze het zelf. Ik zou het meer Nachtmerrie noemen. Ja. Um, en daar ben jij met Marieke. Ja, jullie zijn door elkaar gehusseld. Dus ik zie bijvoorbeeld de ogen van Marieke en jouw neus en jouw ja. baardje en dan weer de haren van Marieke. Erboven. Maar ik ja. lijk wel een of andere transseksueel Game of Thrones figuur. Ja, ja. Ik zit in de doodeng. Ja, het is heel eng. Zou wil je niet wakker worden? Nee. nee, nee, apart van elkaar zijn die echt super. Maar nou, Waar maar, kunnen we dit zien? Uh, op het Instagram account van Denk uh, Oké. Okay. Toch? Nee, Denk sport. Dus het is sport. Ja, Ze hebben nu twee likes, dus ze kunnen nog wel wat likes gebruiken. En <laughs> denk sport. Maar laat het niet zien aan je kinderen. Nee. En, <laughs> als je denkt vanmiddag, ik wil van mijn visite af voor het weekend. Laat dan de foto zien. En als je geen honger meer hebt, je bent op dieet. Plak deze foto dan op de koelkast. Doe er je voordeel mee. Sometimes I feel like I don't have a partner.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 Persoonlijke gegevens van Menno Lekker, ja. Menno Barreveld, Almere, ja. Twee Katten, ja. Gek op Disney. Ja. Kun je ook allemaal vinden, is allemaal gehackt. Dat is allemaal gehackt. Ja. Waterpolo. Waterpolo inderdaad, ja. Ja. ja. Op minimaal niveau. En is... Dat staat er niet bij, <laughs> maar dat, dat voeg ik u zelf toe. En is dit weekend te vinden in? In uh, Zwijndrecht. In Zwijndrecht. Vanavond. Wat leuk. Ja. Ga je naar Develpaviljoen? Zeker. Wat leuk. Fout uur. Ik Om middernacht. Veel geweest vroeger. Ja, oh, we ik een legendarische avond dat jij er ook was. Dat ik aan het draaien was met Lars samen. Ja, dat, dat klopt inderdaad. He? Ja, ja. Leuke herinnering hebben we daar. <laughs> Oké, okay, dus je bent te vinden in Zwijndrecht. Ja, en de en... dag erna in Leerdam. Leerdam? Ja. Oké. Okay. Zijn je borstman had. Hebben we nog meer te lekker Menno? Uh, ik heb een uh, nieuwe kastenwand binnen. Die moet <laughs> in elkaar gezet worden. Ik heb drie kasten gedaan nu. Okay. Maar het staat totaal niet waterpas. Dus uh, oh nee. dan moet ik vanmiddag gaan beginnen. En ik moet, zeg maar, het zijn zeven kasten naast elkaar. Dus ik moet ah, nog heel veel. Oh. Uh, maar ik zat gisteren met die waterpas. En toen was het half negen gisteravond. toen dacht ik, nou, ik ben er wel klaar mee. Ik krijg het voor vandaag niet voor van elkaar. Is je vloer wel recht? Nee, die is natuurlijk ook nog. De muren <laughs> zijn sowieso niet recht. Nee, het is gewoon gedoe. Maar moet je niet gewoon gaan voordat het op het oog recht is? Ik denk ook altijd, zo'n waterpas. Ja, als je het niet weet. Ja, dat is waar, maar je kent me een beetje toch? Ja, <lacht> ja ik ben er een enigszins waterpas in ja, ja, klopt. Ja. Je gaat het altijd zien. Dus die kast helemaal scheef. staat. Er, iedere, iedere dag als je dan naar binnen loopt, denk je, ja, staat scheef. Ja, ja dat wil je ja. niet. Ja, ja. Ja, maar gewoon, waterpas ben ik gewoon niet zo goed mee. Nee. Terwijl de basis is heel simpel. Ach, jongen, ik wens je veel sterker. Oh, bedankt. Wat komt er uit de platenkast van het uur? Nou, uh, ja, die zit dus ook scheef. Uh, Marianne <lacht> Rozenberg. <lacht> Of. Ja, moet begin van de plaatkast met de letter A. Ja? Abba. Ach. En dan zeg jij natuurlijk altijd Abba. Ja, maar weet je nooit zeker? Je ja. weet het nooit zeker. Je weet het nooit zeker. Waarmee begint het fout u? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music. Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay.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 Ja, lieve mensen, pak de voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag, koffie van Illy, nu tot 33% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij Bol. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes...